Frankfurt. Het onderzoek van Brussel naar de fusie moet in december klaar zijn. Op de Universiteit Virginia Tech in de Verenigde Staten wordt al meer dan drie uur gezocht naar een man met een wapen. De campus is afgesloten en iedereen zit al uren binnen met de deuren op slot. Een paar jaar geleden was er in Virginia Tech een bloedbad. Toen schoot een Zuid-Koreaanse student 32 mensen dood, waarna hij zelfmoord pleegde. Vanmiddag melden drie jongeren dat ze een man hadden gezien met iets dat leek op een vuurwapen. De politie is sindsdien bezig het terrein te doorzoeken. Maar de man die de jongens beschreven heeft, is tot nu toe niet gevonden. De malaise op de Europese beurzen houdt aan. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 4%. En ook in Amsterdam waren er forse verliezen. De AEX in Amsterdam opende de dag nog positief, maar noteerde een slotverlies van 3,2%. Unilever, dat vandaag met goede halfjaarscijfers kwam, was een van de weinige bedrijven die in de plus eindigde. De koersen in Europa gaan al langer omlaag, vanwege de schuldencrisis in verschillende landen. En dan nog het weer. Vannacht regen in het hele land. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon. Het wordt morgen ongeveer 22 graden. Zaterdag af en toe zon, maar ook enkele buien. Daarna koel en herfstachtig weer. Dit was het NOS.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 Staf, Leon, welkom bij deze Alternative FM van uh, donderdag. 4 augustus. Uh, nog uh, geen Marcus van Dam, dat is het nog niet. Uh, vandaar dat je het uh, andere achtergrondmuziekje onder de spraak hoort. Begonnen met uh, Sex Fire van Kings of Lyon. Uh, van de week kwam mij het bericht dat een van uh, de heren uh, nogal erg ladder zat op het uh, podium stond. Waardoor het uh, hele gebeuren, het hele concert, werd afgeblazen. Ja, dat kan gebeuren als je veel te veel drank op uh, hebt. Wat gaan we doen in deze uitzending? Nou, er zit zo sowieso één singer-songwriter in. Misschien nog wel meer. Uh, sowieso uh, straks Robert Blackman... ...met Wait and See. En wat heb ik dan nog meer op... Uh, de... ...nou, dat is ook een hele leuke. We hebben een eigen opname van... Uh, ...Secure the Shadow van Wave Zero. Dat, dat sowieso. Zandvoorts Band Mutated Minds... She ...is Here's own world. Uh, staat ook op de lijst. En, ja... ...er zijn twee Nederlanders... ...in het land... Die een band. Uh, over het voetlicht proberen te brengen. Een van die had uh, mij zo wat aangereden in Ulft ooit. En uh, dat is Tim Kroesbergen. En de andere, dat is Marloes Hagentorn. Zij uh, zijn van uh, het uh, team Wakey Wakey. Zo'n band uit Dacht ik Amerika. Ik moet er nog even goed uh, nakijken. Of wat het uh, precies uh, inhoudt. Uh, nou, we gaan gewoon even kijken, want dat staat hier uh, dat staat hierop. Uh, het is, een, uh, het, het is een band, dat, dat sowieso. Maar ik zal, ja, ik zal toch gewoon nog eventjes goed uh, bekijken wat het nou precies is. Ik heb in ieder geval wel de YouTube-versie uh, even zitten bekijken. En ja, het, het, het is gewoon een hele leuke single. Dus, dus dat gaan we zo direct uh, hier bij uh, Alternative FM draaien. Maar natuurlijk hebben we ook uh, wat bekendere materiaal wat we hier uh, gaan draaien. En uh, daarnet had je er dus al net één te pakken van uh, Kings of Leon. En we gaan daar gewoon nog eventjes fijn mee verder. Hier zijn de Kaiser Chiefs en Every day I love you less and less. Ja, don't look back in anger Nou, dat valt uh, soms niet mee hoor, eerlijk gezegd uh, dat moet ik er wel even bij zeggen En aan het uh, bekje te horen Is hij ook gearriveerd Marcus van Dam, hij is weer in de house <laughs> Ik ben erin. in de uh, Ben je er weer, ben er weer ah, Je bent op het brommetje gekomen, zag ik net Ja, op het scootertje Ja, ja uh, je regen, daar wil ik niet zo lang doorheen lopen Vind je dat uh, eng? Word je er een beetje nat van eerlijk gezegd Ja, ik word er een beetje nat van, geen zin in Niet, Oh, nee nou goed, uh, in ieder geval wordt uh, de website ook uh, aangepast op dit moment. En dat uh, was overigens uh, Oasis met Don't Look Back. In Engel daarvoor hoorden we de Kaiser Chiefs met Every Day I Love You Less and Less. Dan word ik ook uh, driftig net uh, op mijn vingers getikt. En dat heeft alles te maken met uh, de band die we straks uh, gaan draaien. Uh, wakey Wakey. Um, ik werd uh, eventjes uh, door een van de twee uh, mensen die um, ja, deze groep... Uit Brooklyn, New York, um, bekendheid te geven, uh, gecorrigeerd. Uh, het is Marloes Hogendoren. Dus dat zal ik er eventjes bij zeggen. Marloes Hoogendoorn is uh, de ene initiatiefnemer, Tim Kroesberg is de ander. En uh, wat zo leuk is, ja, uh, ik heb de man uh, alleen maar eventjes aangeraakt in Ulft meer niet. En, ja, en daar is dan een Facebook vriendschap uit voortgekomen. Dat vond ik wel heel erg uh, bijzonder. Ik stond namelijk in de weg op het moment dat ik daar stond te praten met Evie de Visser en met Marlies Kroon van uh, Cosmic Carnival. En uh, ja, toen moest Tim er ook nog even bij. En ja, toen zag ik het uh, te laat. Uh, Excuus. Dat, uh, dat, dat, dat had ik al gezegd uh, tegen hem. Maar goed. Uh, het, uh, het, het, het, het is wel zo leuk geworden dat hij, hij en Marloes ja, min of meer uh, bij mij in de mailbox uh, wat hebben gestuurd en gezegd. ...van nou, vier, vier dit wat? Uh, zou je dit willen draaien? Nou, dat gaan we ook zeker doen. Uh, de band, ik zei het al, Wakey Wakey, komt uit Brooklyn... Uh, New York en uh, het is, uh, hier in Nederland is het natuurlijk uh, voor bedoeld om zoveel mogelijk uh, rugbaarheid aan te geven en zo uh, zijn er een aantal uh, DJ's in Hilversum uh, geweest om de band te pluggen, dus dat uh, kan ik er ook wel uh, bij zeggen en uh, er is ook, uh, de inspanning heeft er ook toe geleid dat de band een succesvol optreden heeft uh, kunnen geven in de goed gevulde kleine zaal van Paradiso en bij 3FM en Kink uh, wordt de Wordt de plaat inmiddels al gedraaid. En uh, de single die uh, we straks uh, gaan draaien. Dat is het uh, nummer Light Outside. Uh, op YouTube is daar al het een en ander van te zien. Ik, uh, ik, ik ben erg gecharmeerd uh, van, uh, van, uh, van deze band. Dus daarom uh, draaien we het ook. Ten slotte zijn we het uh, muziekprogramma bij CFM. Toch Marcus? Ja. Net wel, ja. <laughs> Want Er stond, er stond uh, namelijk uh, rockprogramma. Uh, maar dat uh, dekt de lading niet meer. Want wat uh, gaat er nou gebeuren? Uh, we gaan uh, straks uh, in uh, de nabije toekomst ook singer-songwriters doen in dit programma. En dat heeft alles te maken met het verdwijnen van de muziekboulevard op de zondag. Dus uh, vrienden, uh, als je uh, singer-songwriter-fan bent, dan zullen we in ieder geval de tweede en de vierde donderdag daar ruimschoots aandacht aan besteden. Dus één keer in de twee weken, sowieso. Tenzij een, donderdag een, uh, een vijfde donderdag telt, Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar goed, uh, dan ja, is het wel... dat is de donderdonderdag. Dan kan je beter niet meer luisteren Oké, okay, nou goed, dat, dat hebben we vorige week gedaan Dus uh, dat, dat, dat is een vijfde donderdag Dat lijkt me wel goed En dan ergens tussendoor, het kan zo zijn Dat er bij een tweede donderdag of bij een vierde donderdag Misschien een uh, gast in de studio is en, uh, Of misschien live muziek Maar dan is het singer-songwriters uh, En die willen we dan zoveel mogelijk uh, Daarin uh, gaan doen Maar anders schuift het gewoon op Dus geen uh, nood als, uh, als je op uh, De tweede donderdag uh, van de maand Bijvoorbeeld ethereal in de studio hoort He, die gaan dan wat uh, vertellen over de muziek. En uh, dan denk je van... Hey, het zijn toch zingers, songwriters? Nou, ethereal niet. Maar goed, dan schuiven we dat op naar de derde uh, donderdag. Dus dan weet je dat het dan twee keer achter elkaar komt. Het, het wijst zich vanzelf. Ja. Uh, juist. Uh, dat is, dat is uh, geregeld. Uh, dan gaan we nu weer uh, fijn verder met uh, de muziek. Uh, we cook with fire. Ooit hier in de... Kijk, ja, dat zijn uh, de uh, jongens wel bekend. Wel bekend. En uh, ze hebben hier ook een, uh, een daverend optreden gehad in uh, de CFM studio. Er wordt nog over gesproken, met name door de buren. Ja. <laughs> en dit is uh, het, uh, de CFM uh, versie die ze hier in de studio hebben opgenomen. Hallo! Hallo! Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is leuk. Eh, dat is heel leuk. Hè? Dan uh, leg ik even het de, de, de, de ding neer. En wat gebeurt er? Ja hoor, het is, zal jouw koper niet wezen. Die heeft het dan weer goed voor elkaar. Eh, dan gebeurt er dus het, het verhaal dat uh, alpha-boxen ingestart worden. Maar zo, <laughs> zo gauw uh, werkt dat niet. Dan hebben we altijd nog uh, onze vriend Bill. Bill Gates. Die, uh, die we dat uh, met, met wie we dat op kunnen lossen. Even zoeken hoor, want uh, dat, dat, dat hebben we zo voor elkaar uh, natuurlijk. Hé, paté. we kijken. Wie cook we fire met hallo, uh, hallo? Uh, hier is die. Gaan we hem alsnog draaien hoor, want uh, ja, ik dat, uh, kijk, we kunnen natuurlijk uh, niet achterblijven. Hier zijn ze dus nogmaals met hallo. Hallo. Oh, Life. Are you busy to enhance your sex life? Oh maybe it's the other way around. You would be together. guests in the house hello everybody mogen spelen. En dan moeten we afsluiten met een uh, dikke dikke hello. But enough for me To know what's going on And I don't speak with you Much at all But just enough for me To know exactly what went wrong Lights go down, but I tell you, that there's just too much light in this town. I as I dream of you, I often wake and I wonder if this could be your one mistake. I only love you cause you won't, only miss you cause you don't miss me. Not you cause you won't only miss you cause you don't miss me we'll wait and see so as you move on as time goes by just remember how I Forever by your side I hope you're happy Where you are now And I'm here for you I guess I'll always be around I only love you cause you won't I Only miss you cause you don't miss me I only love you cause you won't I Only miss you cause you don't miss me Nou, you won't Dan zal hij er toch nu moeten zijn. En als ik het uh, dan zo bekijk, dan hebben we nog zeker één minuut uh, op de teller staan. Rupert Blackman was dat met Wade en C. En wat nou heel erg uh, fijn is om te weten, is dat hij volgende week gewoon fijn in het Dolhuis staat te spelen. Uh, in het Dolhuis in Haarlem wel te verstaan. Aanvang is 8 uur, s'avonds. En dan uh, gaat hij spelen daar uh, tot 9 uur. En dan gaat hij uh, een aantal nummers spelen van zijn... Uh, Eerste twee EP's, Safe and Sound en If You Only Knew. En daarna doet hij ook nog wel uh, het aantal, uh, een aantal nieuwe songs van zijn nieuwe debuutalbum. Van zijn debuutalbum dus. Nieuw debuut, debuutalbum. En uh, de show begint om acht uur. Dat uh, vertelt het dan. En na uh, de, het optreden zal uh, Rupert nog het een en ander ja, min of meer zich gaan uh, mengen in het publiek, dus dat uh, is dan een beetje de bedoeling. Nou, voorlopig heb ik uh, gezegd uh, dat ik uh, wel zou... Uh... Uh, komen. Dat, uh, dat lijkt me wel, want het is uh, volgende week vrijdag. Uh, dan zitten we in het uh, Masters weekend overigens uh, voor, uh, voor de autosportfans uh, onder ons. En aangezien ik uh, dan toch uh, ergens een beetje zin heb om nog een beetje te relaxen. Denk ik dat ik dat dan maar gewoon in het dolhuis in Haarlem ga doen. Uh, Rupert Blackman dus met uh, Wait and See, hoorde je net hierbij Alternative FM uh, Wat daarvoor, dat was natuurlijk uh, We Cook With Fire met uh, het nummer Hello Hello, dat was een gedenkwaardig optreden in juni van vorig jaar, toen uh, ze hier waren en toen hebben ze het een en ander gespeeld maar het was ook gelijk de laatste keer dat we hier live muziek van een band in de studio hadden Het was zelfs nog akoestisch, maar dat mocht de pret niet drukken uh, het, Men had er toch een beetje te veel uh, last van, eerlijk gezegd Nou, gaan we weer uh, terug naar Nederlandstalig uh, werk Dondersop met De Man. Zeg hallo vreemdeling, je keek me even aan... Je weet niet wat ik van je wil, dat gaat je ook niks aan Je bent de mooiste van vandaag, dus kijk ik graag naar jou Dat vind je vast vervelend, dat is waar ik van hou Je durft er vast niks van te zeggen en dat wint me op Je speelt de hele treinreis door mijn kop Ik raad stil hoe je heet en wat je het liefste eet Je studeert vast iets met rechten, och dat vind ik heet je hebt geen relatie en een rood gestreepte kater bij je spaghetti bolognese. Drink je graag een glaasje water op de bank? Drink je graag zo voor het slapen gaan? Een Franse rode wijn met je piano al aan. Ik ben een vieze man. Met een dubbele tong Mijn naam is Frits, 40 jaar Ik ben werkzaam in de bouw Ik ben geen ideale schoonzoon Maar wel eeuwig trouw Oh sorry dat ik aan je zat Maar ik werd geduwd Ik ben al vrij compleet Alleen nog ongehuwd En mijn zoontje van vijf Die is uit huis geplaatst Echt, ik kon er niks aan doen, joh, ik was stom verbaasd. Ik ben een echte man en ik ben goed in bed. Dus jij kan echt niet om mij heen, dat snap je ook wel, hè? Dit is een fijn gesprek, dit is een slimme zet. Want als een vrouw niks terug zegt, wil ze met me naar bed. Ik ben een fiat. Het was zo fantastisch mooi uh, gedaan in de studio van ons destijds. Van uh, Daan, uh, die samen met Frauke hier uh, dat nummer staat te spelen. En uh, op een gegeven moment deed hij uh, nog op het allerlaatste moment zo met zijn acoustiën zich daarom de laatste toon er nog uithalen. Maar dit was echt van de EP. Dus het klinkt heel anders, Marcus. Ja. Maar die van ons is ook niet verkeerd. Nee, nee, die klinkt uh, zeker niet verkeerd. Maar die hebben we al een paar keer gedraaid. Dus, uh, dus ja, uh, anders. Uh, <laughs> dit, dit is gewoon echt de, de vette versie. Uh, leuk verhaal overigens uh, hierbij is dat uh, Daan van Putten ooit zei van dit is het minste nummer wat hij geschreven had. Ik zeg, hoe kun je daar nou, nou bij komen, man? Ik zeg, als ik, oh, dit, dit, dit is het meest gave nummer wat op die hele. Uh, bestaat eerlijk gezegd. Ja, No Disguise voel ik ook uh, trouwens wel heel erg ruig. Maar. Dit uh, nummer had echt. Uh, ballen, vond ik. Uh, want het ging ook ergens over. Weet jij dat toevallig nog uh, waar het over ging? Ze hebben het verteld. Niet daarmee jij meer van uh, verantwoordelijk oh, maar zeggen. Oh, nou, ik denk uh, leuk twee gesprek. Uh, <laughs> uh, wat was nou het uh, geval? Het, uh, het was zo dat dit nummer geschreven is. Naar aanleiding, ik weet het niet zeker of ik het helemaal goed heb, maar uh, er was een, een van uh, de vrienden van de band. Uh, die uh, was als monteur bezig, uh, als liftmonteur bezig, maar die keeperde in, uh, in het lift, uh, in de Liftschacht. En hij heeft ook, uh, geloof ik, in uh, Jacoma gelegen ...en bijna het leven verloren. Dat is, dacht ik, de strekking van het verhaal. Maar ja, als uh, Daan nu ergens zit te luisteren achter zijn pc en zegt... ...Koper, je hebt het helemaal verkeerd, dan mag je erop reageren. Dus uh, hou me te goede, dit is zo'n beetje iets wat ik uh, van het uh, verhaal heb uh, begrepen. En daarvoor hoorde je trouwens een, een nummer van Dondersop. Dat was ook heel erg uh, leuk. Ehm... Um, Jongens heb ik uh, een keer gezien in het uh, pakhuis Wilhelmina. En toen moest ik uh, ergens uh, voor ja, uh, beoordelen voor iemand. Uh, dat was uh, Roel Kemp. Die mocht ik toen uh, beoordelen. En uh, ja, dat, die had daar zijn een eindexamenopdracht. Maar die maakte dus niet deel uit van deze band. Uh, maar zij traden wel op dondersop. Uh, in die, op die avond in het Wilhelmina. Het was, was een hele leuke avond in mei, kan ik me nog herinneren. Vorig jaar. Nou, uh, weer toegekomen aan vier uh, uh, werken wat wij hier in uh, onze eigen studio hebben opgenomen. Ja, weet je het nog, Wave Zero? Ja, uh, met Secure the Shadow, maar dan in de akoestische versie. Secure waren ze, The Mutated Minds met She Is In Her Own World nou hebben we nog uh, heel even krap tijd over voor uh, Duncan Idaho met Date With Destiny tot aan het nieuws van 9 uur dus dat ga je nu horen